Twee uur. Het NOS-journaal. Jop Boot. De Tweede Kamer wil opheldering van voorzitter Van Miltenburg over het bezoek van de informateurs aan koningin Beatrix. Van Miltenburg vroeg de koningin vanochtend de informateurs Kamp en Bos uit te nodigen voor een kennismakingsbezoek. Kort daarna werd bekend dat de koningin de twee morgenmiddag ontvangt. D66-leider Pechtold benadrukte dat het voorstel van Van Miltenburg niet met de Kamer is overlegd. Waarom heeft u dat gedaan? Op wiens initiatief? Uh, was u dat zelf? Of waren dat informateurs? Of waren dat fractievoorzitters van op dit moment onderhandelende partijen? Uh, en waarom heeft u dat gedaan, in ieder geval bij mijn weten... zonder overleg met de Kamer? Pechtold stelde zijn vragen mede namens PVV, SP, CDA... ChristenUnie en Partij voor de Dieren. Eerder dit jaar heeft de Kamer de regels in de formatie zo veranderd... dat de Kamer zelf het initiatief heeft in plaats van de koningin. Pechtold noemde het vandaag een kwetsbare procedure. Van Miltenburg zal de Kamer hierover een brief sturen, maar ze zei dat ze daarvoor eerst de fractievoorzitters bij elkaar zal roepen om uitleg te geven. Pensioenfondsen hoeven volgend jaar minder tekorten op hun pensioenen dan eerder voorzien. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het pakket maatregelen van het kabinet om de fondsen meer lucht te geven, onder meer door de rekenrente te verhogen. Dat bleek bij een overleg in de Kamer met staatssecretaris De Korm. De beoogde coalitiepartijen VVD en P van de A en ook het CDA stelden zich op achter zijn plan om de rente te verhogen, waarmee de pensioenfondsen hun vermogen op lange termijn moeten berekenen. D66 en GroenLinks wijzen dit af. Zij zijn bang dat jongere generaties daarvan de dupe worden. Pvv en SP willen helemaal geen kortingen op pensioenen. sp kamerlids Ulenbelt. Daarmee draagt deze staatssecretaris hoeveel of hoe weinig hij ook weet van pensioenen, draagt hij echt bij aan het verder ondermijnen van het vertrouwen van het pensioenstelsel. Bij de rellen in Haren zijn in totaal 15 politiemensen gewond geraakt. Dat blijkt uit een inventarisatie onder de korpsen... die in de nacht van vrijdag op zaterdag in Haren actief waren. Het zijn niet alleen kneuzingen en blauwe plekken, zegt de politie. Nou, het ernstigste letsel is toch wel uh, een, een gebroken voet van een uh, politieman. Daarnaast uh, ook vrij ernstig een uh, stuk glas in het oog van een politieman. En ten derde diverse collega's met kneuzingen en blauwe plekken. Dat is eigenlijk de inventarisatie onder de 15 gewonde collega's. De politie heeft in verband met de rellen opnieuw drie aanhoudingen verricht. Het zijn twee jongens van 18 en één van 16 jaar... Een jongen van 18 wordt morgen voorgeleid aan de rechtercommissaris. De andere twee zijn vrijgelaten, maar blijven verdachten in deze zaak. De politie heeft inmiddels ruim 400 tips binnengekregen over de rellen. Er zijn ook enkele tips over de mishandeling van de man van 84 in Haren. Veel meer Syriërs dan eerder werd gedacht ontvluchten hun land. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR houdt rekening met 700.000 Syrische vluchtelingen aan het einde van het jaar... In maart schatten de VN hun aantal nog op 100.000. In de buurlanden van Syrië bevinden zich nu al 294.000 vluchtelingen. Voor het merendeel vrouwen en kinderen. Het weer vanmiddag veel bewolking en vanuit het westen stevige buien mogelijk met onweer. Ook af en toe wat zon, temperatuur vandaag rond 16 graden. Morgen wisselen bewolkt en vooral aan de kust kans op buien. Amwb Verkeersinformatie. Bij Utrecht staat de file op de A28 in de richting van Amersfoort. Dus ook knop met Rijns Weert en Dendolder, 4 kilometer. Kom op zaterdag 29 september naar de NVM Openhuizendag. Kijk op funda.nl.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Het is een van de meest beladen politieke onderwerpen van Nederland. Marokkaanse probleemjongeren. Marokkaanse jongens tot 24 jaar. Ik denk dat een deel van het verhaal achter het Marokkanenbeleid is. We doen er wat aan, maar dat is niet voldoende. De hangjongeren zijn berucht vanwege overlast, vernielingen en respectloos gedrag. Gert Wilders mag mij nu doodgaan, dan mag ik de kanker krijgen en ik haat alle jongen klaar. Ja, Jamal Ferissi, voorzitter van een aantal Marokkaanse organisaties in Rotterdam. Goedemiddag. U doorbreekt een taboe dat betrekking heeft op de rol die drugshandel in Marokkaanse gezinnen speelt. Heeft u de indruk dat u dat echt kunt doorbreken? Ja, inderdaad. En hoe doet u dat? Uh, met name het gebruik maken van uh, de talenten en deskundigheid van uh, Marokkaanse hulpverleners. Uh, er is een aantal keren mij gevraagd van uh, waarom nu en niet in het verleden. Uh, nu is het de tijd uh, dat wij dus, uh, een aantal instrumenten beschikbaar hebben... om dat in te zetten voor onze gemeenschap... en uh, dus ook onze deskundigheid en, uh, en hulpverleners van Marokkaanse afkomst. En vanavond hoort NS-directeur Meryl van Vroonhoven of zij topvrouw van het jaar wordt. Kunnen we nog op u stemmen, mevrouw Van Nee, dat kan niet meer. Helaas. Nee. En is het spannend? Nou, het is natuurlijk altijd uh, spannend, maar het is vooral heel erg leuk... Cameratje Johan Goossens werkt aan een nieuw programma, Leer mij de mensen kennen. De inspiratie voor zijn derde show haalt hij uit zijn baan als leraar op een ROC in Amsterdam. Goedemiddag, Johan. Goedemiddag. Hartelijk welkom. Heb je nou lang in dit programma gewerkt of komen de grappen eigenlijk vanzelf als je voor zo'n groep staat? Nou, het gekke is bij dit programma dat alles bijna vanzelf komt. Ik hoef alleen te vertellen wat ik onderhand meemaak per dag en dan uh, is het al snel <laughs> bizar en grappig. En wat doe je als ouder als je eigen kind ineens een railschopper blijkt te zijn? Daar praten we over met opvoedcoach Lisbeth Hop. Lies, wat moeten ouders vooral wel doen? Nou, ze moeten vooral met hun, met hun kinderen blijven praten. Laten we het daar maar even op houden. Ja. De dichter bij de dag is vandaag Frits Kriens. Zijn gedicht over deze uitzending hoort u tegen half vier. Wilt u uw mening kwijt? Ga dan naar onze website. Dit is de dag.nu of reageer via Twitter en dan kunt u het beste hashtag DDD gebruiken. Mijl van Vronhoven. u bent directeur van de NS... en vanavond wordt bekend of u gekozen wordt tot topvrouw van het jaar. Wat is dat precies voor een prijs? Ja, dat is een prijs die wordt uitgereikt aan uh, een vrouw... die zich, uh, die behalve een functie heeft uh, met veel verantwoordelijkheid... zich inzet voor diversiteit. Ja, en dat klinkt al zo algemeen, diversiteit. Wat, wat, wat houdt dat dan in? Neemt u vooral vrouwen aan? Neemt u vooral allochtonen aan? Hoe werkt dat? Ja, voor mij is diversiteit gaat echt over zorgen dat je een ja. pluriforme samenleving hebt. En dus ook een pluriform bedrijf. Dus dat gaat niet alleen over vrouwen. Dat gaat over een goede afspiegeling van de samenleving. Dus ook mensen van een allochtone achtergrond, andere geaardheid, maar bijvoorbeeld ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja, en dat zijn dan mensen met een handicap bijvoorbeeld. Mensen met een handicap kan zowel een geestelijke als een lichamelijke handicap zijn. Ja. ja. Directeur van de NS, bent u sinds 2009? Laten we eens even luisteren naar hoe wij normaal de NS horen in de media. Dames en heren. We hebben te maken met weer een volledige chaos op het spoor. Meer dan een uur vertraging. De winteromstandigheden is ook de winterdienstwijs op regels. Ontregeld, ontregeld. zijn en wisselstoring. Dus ik ga boos naar huis, pak de auto. Het is wel lastig voor de reizigers, maar ja, dat moest een keer gebeuren over U keek heel somber. Ja, ik zat te denken, wat zal ik nu gaan zeggen? Ja. Want... Zeg maar niks. Nou, wat natuurlijk het aardig is, ik ben uh, zelf, ik werk hier nu uh, drie jaar. En was daarvoor eigenlijk helemaal niet zo'n treinreiziger. En ben, sinds ik bij de NS uh, ben, ga ik elke dag met de trein. En ik moet zeggen, we onthouden natuurlijk met elkaar dit soort uh, hele vervelende incidenten. Mm -hmm. Maar als je uh, de facto kijkt, hebben we eigenlijk heel veel heel erg tevreden klanten. En doen we het eigenlijk ook heel goed. En dat wil overigens niet zeggen dat het ook nog beter kan. Nou, maar ik, ik denk... Het uh, is een beetje flauw van ons dat wij nou juist die incidenten op een rijtje zetten. Nou ja, ik vond het. Ik, ik kan er ook wel weer een beetje om lachen. Dat was wel, maar, wel leuk gedaan. Hoe gaat dat dan? Want u bent dan hoog in dat bedrijf. Stel, er gaat weer eens een keer wat fout. Komt u dan vloekententerend binnen en zegt u tegen iedereen... en nou aan het werk? Of hoe werkt dat? Nou, ik ben zelf... Uh, het ga, zoiets gaat je zelf natuurlijk ook uh, aan het hart. Uh, want uiteindelijk uh, is het ook... Mijn droom is dat wij met z'n allen eigenlijk het Epeke Zonderland gevoel hebben in Nederland over de Nederlandse spoorwegen. Zo. Ja, dus, uh, ja, dat je is dat het je... op en neer gaat. <lacht> nee, dat is Olympisch goud. Oh, Oké. Okay. En, uh, en ik heb gemerkt bijvoorbeeld tijdens de Olympische Spelen dat uh, wij zijn sponsor van NOC NSF. En we hebben zowel in, du in Engeland uh, als in Duitsland, maar ook in Nederland natuurlijk treinen rijden, maar ook bussen. En we hebben de sporters ook verplaatst uh, in Engeland, maar ook met de trein weer terug naar Nederland. En als je ziet wat er gebeurt in Nederland uh, als er grote sportprestaties zijn en het oranje gevoel en de saamhorigheid en de samenleving op zo'n moment in maar vooral ook buiten ons bedrijf. En dat gevoel, dat heeft heel veel met mij gedaan. En daarvan denk ik, daar moeten dat we moet gebracht ja Absoluut. Nou bent u ook verantwoordelijk voor de contacten met ProRail. Dat lijkt me een hele lastige portefeuille. Want wij horen permanent over gedoe tussen de NS en ProRail. En dan moet u dan... Die contacten onderhouden, hoe, hoe werkt dat? Nou, ik ben absoluut niet de enige die de contacten onderhoudt met ProRail. Nee. Ons hele bedrijf werkt heel nauw samen. Uh, en de enige manier om goede dienstverlening te leveren voor klanten... is een hele goede samenwerking. Want zij zijn voor de infrastructuur en wij voor de treinen en, uh, en het personeel. Uh -huh. En je kan het dus alleen samen doen. Ik denk dat er vooral in de media heel erg benadrukt wordt... over de dingen die niet goed gaan in, in die samenwerking. Terwijl wij in de praktijk zien dat er ontzettend veel goed gaat. En dat is ook heel erg belangrijk, dat dat goed gaat en ook steeds beter. Omdat het net in Nederland is zo ontzettend druk bereden... Hm. dat je, kan je, helemaal niet, uh, je hebt helemaal geen speelruimte om te suboptimaliseren... op het ene stuk of het andere stuk. Je moet echt goed samenwerken. Ja, en u moet dus heel goed samenwerken. Maakt het dan iets uit dat u vrouw bent in die functie? Um, ik denk dat het wel uitmaakt uh, dat ik heel erg verbindend ben uh, als mens. Maar dat kunnen mannen natuurlijk ook zijn. Dus dat die eigenschap het kunnen verbinden met verschillende mensen... wel van pas komt in de samenwerking met ProRio, maar ook met het ministerie... en ook binnen ons eigen bedrijf. Hm. Want ik vroeg me af, bij het uitreiken van deze prijs... Een prijs voor een topvrouw, is dat eigenlijk nog wel nodig in 2012? Zijn we nou niet inmiddels zover dat vrouwen gewoon net zo goed... die topfuncties <tus> kunnen vervullen als mannen... en dat het een beetje raar is om daar nog een prijs voor uit ja. te rekenen? Hoe kijkt u, hoe kijkt u daar tegenaan? Nou ja, dat vrouwen die topfuncties even goed kunnen vervullen als mannen, dat, dat staat, wat mij betreft, buiten kijf. Uh, is het nog steeds nodig? Ja, in mijn beleving wel. Er is nu op dit moment ook een hele discussie gaande in Europa over eventueel de Co quota. Co uh, ja. Ik weet niet of jullie het stukje hebben gelezen van, van Nelly Kroes in het FD. Uh, afgelopen weekend was het volgens mij. En eigenlijk is dus het een moraal van het verhaal. Het zou heel mooi zijn als het niet meer nodig was. En als quota niet nodig zijn. Maar totdat uh, we niet uh, uh, zeg maar normale afspiegelingen hebben van de beroepsbevolking... in alle lagen van het bedrijfsleven, maar ook universiteit en, en, en overheid... denk ik dat er nog werk aan de winkel is. Want als we een topmensverkiezing zouden houden, dan zou het meestal een man worden? Nou, ik denk dat in zijn algemeen, als je kijkt van mensen hebben de neiging om mensen uit te kiezen die heel erg op zichzelf lijken. Uh, en dat is overigens niet iets wat alleen maar toe, uh, uh, zeg maar, uh, het geval is bij mannen, maar ook bij vrouwen. Maar we zijn 50-50 in het land, dus dan komt het goed. Nou, dan duurt het heel erg lang uh, voordat het goed komt, want het merendeel van de mensen die kiest op dit moment zijn mannen. Uh, bij en... deze verkiezing? Niet bij deze verkiezing, oh, maar het wel in, ja. het in het algemeen. Dus okay. wat ik eigenlijk wilde zeggen, is uh, zolang uh, er niet uh, een goede afspiegeling is bij degene die kiezen wie er bijvoorbeeld benoemd wordt op bepaalde posities... wordt het heel erg moeilijk om vrouwen verder door te laten stromen. Maar vooral ook hè, allochtonen. Er zijn nog ontzettend weinig allochtonen in, in, in topposities... in het bedrijfsleven, maar ook in, in publieke functies. En ik denk dus dat zolang dat het geval is... het wel erg helpt om daar apart aandacht aan te besteden. Nee, dus u, voelt, u, u vindt het ook een eer als u die prijs krijgt? Ik vind het absoluut een eer als ik die prijs krijg. Maar het wordt sowieso een vrouw, dus dat maakt niet nee, uit. Nee, dat is duidelijk. <laughs> maar meestal wordt het dus blijkbaar een man. Een van de dingen waar u aan moet voldoen, mocht u winnen... want u bent met drie kandidaten nog. Hè? We hebben nog uh, uh, Stefanie Hottenhuis van Arcades en Anne-Rie heel van ING. Een van de dingen waar je moet voldoen... is dat je moedige stappen hebt moeten zetten in, in je carrière. Wat heeft u voor moedige stappen gezet? Ja, dat is natuurlijk een heel. Uh, wat uh, denkt u dat ze het wat, bedoelen? doen? Uh, ja, ik denk wat ze daarmee bedoelen is: uh, de, ja, je kan het vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Ik, je kan het bekijken van je hebt op vrij jonge leeftijd een verantwoordelijke baan aanvaard en daar risico's gelopen. Want het kan ook niet goed gaan natuurlijk als je veel verantwoordelijkheid krijgt op jonge leeftijd. Het kan zijn uh, dat ik bijvoorbeeld naar Polen ben gegaan en daar Pools heb leren spreken. om zo uh, goed uh, mijn functie te kunnen vervullen en echt in contact te kunnen komen met de samenleving. Dat vind ik overigens een van de dingen die ik zelf, nou niet zozeer moedig, maar wel heel erg leuk en uh -huh. spannend heb gevoeld. Maar dat moet tijd. je ook even uitleggen, want waarom moet de directeur van NS Pools kunnen? Nou, toen, was ik nog, uh, uh, uh, toen, toen werkte ik nog bij de ING. Oké. Okay. Uh, uh, NS heeft geen bedrijfsonderdeel in Polen. Dus en de daar Polen was die ik... rijden altijd van die busjes, die gaan niet met de trein. Nou, die gaan heel veel met de trein. Ja? Ja, ja, absoluut. absoluut. Uh, maar um, nee, we hadden op dat moment. Ik heb daar een paar jaar gewerkt voor Nationale Nederlanden in Polen. En ik was daar verantwoordelijk voor marketing en sales. En het waren 3000 verzekeringsagenten, waarvan, uh, nou ja, met uitzondering van één of twee, niemand Engels spreekt. Hm. Um, en. Wat ik zelf heel erg belangrijk vind als je het hebt over verbinden... en in contact raken met een ander... is dat je toch je best doet om je aan te passen aan de ander. En dat betekent dat ik daar een pols heb geleerd... Uh, en door heel veel te oefenen, maar ook veel idols te kijken. En uh, goede tijden, slechte <laughs> tijden in de Pols. De Poolse variant Ja, De Polse variant. Het is thema, thema, thematiek hoor. Daar oh, zit geen okay. enkele verschil in. Nee. Um, maar wat je daarmee bereikt, is dat je dus een investering doet... in iets waarvan de hele wereld roept, je, wat heb je daaraan? Maar daardoor zelf wel een, uh, echt in contact komt uh, met je collega's. Ja. Die prijs, zei u net, is nodig. Want het is nog niet vanzelfsprekend dat vrouwen op alle plekken... even vertegenwoordigd zijn als mannen... Um, bent u dan ook een rolmodel? Ja, ik hoop het dat ik voor mensen een rolmodel ben. Dat is natuurlijk ook niet iets wat ik zelf... Hè, als ik zelf geroepen, jongens, hier, hier ben maar ik. Naar ik ben, kijk naar mij naar mij, ik ben jouw rolmodel. <laughs> uh, ik zou dat zelf heel moeilijk vinden als iemand tegen mij zou zeggen... vanaf nu ben ik jouw rolmodel. Maar ik hoop wel dat uh, vrouwen, maar niet alleen vrouwen... maar ook mensen uh, met een achtergrond en mensen met een beperking, geïnspireerd worden... Om uh, moedige stappen te zetten. En om ook geloof te blijven houden in de mogelijkheden die er voor hun ook zijn. Ja. Goh, mag ik iets vragen? Die uh, mensen met een beperking, ben je er echt uh, actief naar nou op zoek? Ja, dan Goh, ben ik echt naar. Heb je er nou nog een paar uh, Johan? Nee, nee ja, nou dat uh, ook al we niet achter de hand. Ja. Maar uh, waar zet je die dan voor in? Uh? Nou, je hebt. Uh, allereerst is het zo dat we heel veel schaarste krijgen van talent in de komende jaren. En in mijn beleving. Uh, is het dus heel erg belangrijk dat we elk talent benutten. Als je kijkt naar mensen met een beperking... heb je bijvoorbeeld mensen met autisme... die uh, zowel hoog als lager opgeleide mensen met autisme, die heel veel talent hebben op sommige vlakken. Denk ja, die moet je aan, de roosters laten maken, denk die ik. Die moet je de roosters laten maken, die moet je IT laten testen... die moet je laten digitaliseren, dingen die heel precies zijn. Maar mensen met autisme moet je niet zetten... Uh, op de communicatieafdeling of in de verkoop. En ik denk, kunst wordt als onderneming om heel goed te kijken naar het individu en te zeggen... waar kan ik jouw talent nou het beste inzetten? En hoe doe ik dat niet alleen op één plek... maar in een onderneming van bijna 30.000 mensen... op een hele gestructureerde manier... zodat het niet bij incidentele leuke uh, gevallen blijft... maar je er ook echt uh, gebruik kan maken van de talenten die daar, uh, die daar zitten. door de voordeur. No, sir. De eerste 31 verdachten moeten zich voor de rechten verantwoorden voor hun daden tijdens de rellen in Haren. De politie verwacht de komende tijd nog meer jongeren in de kraag te vatten. Onder de aangehouden relschoppers in Haren blijken opvallend veel hoogopgeleide jongens te zitten. Wiesbeth in Menig Huishouden is de discussie of je als ouder je, nou uh, je kind nou moet verbieden om naar zo'n Project X te gaan. Wat ik van mijn veilig mag, mag van. Ik ging erheen met het idee dat er wel eens een leuk feestje zou kunnen komen. Wegwijzen daar, je hebt er niks te zoeken op vrijdagavond, er is geen feest. We zijn meer eigenlijk als ramptoeristen erheen gegaan dan dat we echt voor het feest zelf kwamen. Alleen al het feit dat er 4.000, 5.000 mensen bij elkaar komen en wat dat met de openbare orde doet. Maar ik vond het ook wel weer spannend om te zien of op! Ja, Lisbeth op opvoedcoach, dus dé de, de deskundige om hier te zijn vandaag. Wat moet je doen? Het blijkt dat je zo'n afgelopen vrijdag in haren was. Ja, nou, ik denk, als die al in haren was... Ja. Ja, dan, uh, dan is het de vraag wat er, wat er gebeurd is. Of die zich inderdaad als rampjongeren of rampjeugd... of als reljeugd, want dat onderscheid maken we tegenwoordig. dus rampjeugd gaat alleen maar kijken. Die komt voor de sensatie en die druipen soms ook jankend af... Hè, als het te eng wordt. Okay. En, uh, die jongeren komen ook heel weinig in het nieuws, valt mij op. Dat, uh, er zijn heel veel jongeren ook echt geschrokken van wat er gebeurd is. Ja. En die zijn ook weer gewoon huiswaarts gegaan. Okay. <laughs> Uh, maar de, de echte reljongeren, ja, daar blijken ook weer twee categorieën eigenlijk uh, in te bestaan. Dat zijn de, de, de nette opgevoeden, uh, dus de nette burgerlijke reljongeren heb je... en de echte relschoppers, <laughs> ja. om het maar zo te zeggen. <laughs> en ja, dat is best een opvallend uh, verschijnsel. Maar en, laten we het even uit elkaar houden. Stel, ja. je hebt een rampjongere als kind. Ja, je hebt een rampjongere als kind. Zaterdagmorgen uh, aan het ontbijt, wat zeg je? Uh, ja, en die zegt van, ik ben van plan om naar haar. te nee, gaan. Nee, ik ben daar gisteravond geweest. Oh, ik ben er gisteravond ja. al geweest. Ja, eigenlijk vind ik dat van tevoren nog belangrijker... dat je gewoon dat je met je kind wel praat over van oké, okay, wat, wat ga je daar nou precies doen? Wat zijn je verwachtingen? En wat denk je daar nou aan over te houden? Wat levert het je nou op om daar naartoe te gaan? Ik denk dat dat, dat moet altijd standaardvraag zijn. Ja, ik ben gewoon zijn. nieuwsgierig, man. Ik weet niet wat ja, er gaat gebeuren, ja, nee, ik wil er even bij vrienden, zijn. Maar dat en mijn vrienden, vrienden wel, gaan ook. Ja, maar dat is wel belangrijk om te weten. Ik denk dat, dat je als ouders daar wel in geïnteresseerd moet zijn. Van wat levert het je nou op? Um, maar je moet daar denk ik ook met, met jongeren over praten, over waar de grenzen liggen. En ook uh, duidelijk maken dat er uh, bepaalde consequenties aan zitten. Dus het is niet het eerste project X-feest wat georganiseerd werd... en wat uit de hand liep. Dus daar hadden heel veel ouders al met hun kinderen over kunnen praten eigenlijk. Johan Roosens, jij staat voor de klas op een ROC. Het ja. zijn misschien ook wel jongeren die naar dit soort plaatsen toe gaan. Is daar op die manier mee te praten, zoals Lisbeth schetst? Nou, ik weet niet of mijn leerlingen daarheen zijn. Ik denk dat ze het te ver weg zouden vinden. En ik denk ook dat ze in de NS zouden verdwalen. Uh, ik geef echt aan een lage niveausleus. Dus ik weet niet of die het halen tot haren qua uh, Maar treinen als het in de buurt zou zijn... Nou ja, ze dom zijn. Ja, ze zijn ook dom. Ze ik denk dat we hebben de treinen haren. Nee, dat kan NS niet En de NS had extra nee, treinen nee. ingezet. Dus dat werd wel makkelijk gemaakt. <laughs> ja, maar stel dat het in de buurt is. Ja, nee, dan zouden ze zeker gaan kijken. Ja, absoluut. Ja. En zou er ik... over te praten zijn? Als jij dan van tevoren of hun ouders zouden zeggen van... Dat doen en wat, wat heb ja, je eraan? Ik, Ja, ik zou er zeker een gesprek over kunnen hebben. Ik weet alleen niet of ze. Ik zou niet weten wat ik ze zou moeten adviseren. Ik zou, ik zou zeggen: jongen, blijf toch thuis. Maar ja, hebben ze een thuis? Dat is ook niet altijd zo. Ik wil, je moet wel. Uh, ja Mensen gaan niet voor niks op zoek naar uh, spanning en sensatie. Ze willen natuurlijk ook zich ergens op richten. Ja. Nou, verbieden te gaan vind ik ook niet een goed advies aan ouders, als ik heel eerlijk ben. Dus als je met ze praat en, en ja, uit dat gesprek uh, hoor je ook wel een beetje, dan gaan ze er ook over nadenken. En dan komen ze zelf wel tot een beslissing. Maar dat is ze... optimistisch, toch? Dat ze ja, zelf dat is gaan zeer nadenken. optimistisch, want het bleek, uh, dat is waar. Maar het bleek namelijk ook wel dat, uh, dat van die nette uh, uh, reljongeren... om het maar even zo te noemen. Dat die zich ook on, ja, op een onwaarschijnlijke manier hebben laten meeslepen. Iets dat wat wel, uh, ze eigenlijk dat van waren zichzelf niet verwachtten. Ja, precies. Ja, dus die waren daar uiteindelijk vanwege de sensatie en de nieuwsgierigheid. Nou ja, oké. Okay. Kan je nog voorstellen, maar ja, waarom raap je dan die drie pakjes sigaretten toch op uit die, uit die winkel die net open geslagen is? Ja, nou, Want, kan je dat uitleggen? Wat gebeurt ja, er in, heel, in zijn hoofd? Dat is heel lastig. Ik denk dat dat meeslepen, dat, dat een proces is waar jongeren eigenlijk gewoon nog heel weinig mee te maken hebben gehad. En uh, ja, daar, daar worden ze ook niet in opgevoed. Ik denk dat, dat wat dat betreft staan uh, deze project X-feesten ook zo buiten. Het, het, het, het blikveld van opvoeders, hè, dat komt al door die sociale media. We hebben nu nog mazzel gehad dat het via sociale media naar boven is gekomen die we kennen, en dat het echt ook in de traditionele media terecht is gekomen dat we het in ieder geval gezien hebben. Maar er zijn nou, allerlei je hebt niet sociale, nee, nou ja, er zijn allerlei sociale mediakanalen um, waar wij helemaal niets van af weten, mm. waar jongeren eigenlijk het helemaal bij zichzelf kunnen houden en een feest kunnen organiseren zonder dat de gemeente het weet, zonder dat de politie en de me klaarstaat. En dus ik denk dat we dat ook in de toekomst gaan meemaken, dat we dat we, ja, het, die sociale media, die ontwikkeling is zo buiten ons blikveld, ja, dat, het, dat we heel moeilijk kunnen opvoeden op dit vlak. Ja. En, en dat maakt het zo moeilijk. Ja. En wat Jamal. zou je dan adviseren eigenlijk? Want... Ja. Ja. ja, ik, ik als... ze mee. Ja, ik... nee, sorry. Jij, ik wil ja, vragen, jij werkt ook met jongeren. Ja, dat klopt. Wat zou jij adviseren? Uh, ik denk dat ik op dezelfde lijn zit. Uh, met name het, uh, het, uh, meer het, uh, het contact met ouders uh, op de hoogte brengen. Uh, ik denk meer ouders meer laten betrekken met, uh, met de kinderen. En uh, ik denk dat ze gewoon transparanter moeten zijn. Dat ze ook moeten weten waar ze naartoe gaan. Oh ja. Mevrouw, wat schoonhoven? Ja, kijk, een van de dingen die, die in mij opkwam. Ik heb zelf twee kinderen. Uh, acht en, uh, en tien. Dat zijn dus nog, uh, die waren nog, nog niet net, naar Haren. Die waren nog niet naar haren. <laughs> maar die waren wel, om een voorbeeld te geven. Een paar weken geleden op de tennisbaan. Toen ik aan het tennis was op zondagochtend. En vervolgens achter onze tennisbaan is SVV Scheveningen, een voetbalvereniging. Ja. En uh, nou op een gegeven moment denk ik, goh, er komt een van de kinderen aan helemaal onder de witte verf. Je denkt, wat is hier aan de hand? Dus wij naar die voetbalvereniging gaan, bleek dus, kinderen allemaal van 8 tot 10 jaar dat ze daar potten verf hadden opgetrokken, alle sponsorborden hadden wit geverfd en er voor 70 euro een schade hadden gemaakt. Namen op de muur geverfd. Dus ik zei tegen mijn jongste zoon: Goh, Kik, <lacht> waarom heb je dit gedaan? Zeiden: Ja, ik heb niks gedaan. Olivia heeft het gedaan. Toen zei ik, maar ja, jij kan het wel met de kwast misschien niet vasthouden. Maar je bent ook niet naar mij toegekomen te zeggen van. Goh, waarom? Dit, niet dit mag niet gebeuren. Ja. En ja. vervolgens is dus de vraag. Dit is hetzelfde gedrag, feitelijk. Alleen mm -hmm. ja. uh, nu lachen we er nog een beetje om. En de vraag is dus, nou, vervolgens hebben we gezegd: je gaat je excuses aanbieden. Je gaat folders rondbrengen van de tennis om het terug te kunnen verdienen en zo. Maar dat vraagt van ouders dus een enorme actieve rol. Ja, maar die, dat is niks nieuws. Als ik dat even. Want nee, ik maar het dus is, is hetzelfde in mijn beleving. Ja, maar er zit één aspect wat anders is. En dat is toch die sociale media en het viruseffect wat we nu hebben. Top. Waardoor het veel schadelijker wordt ja, dan, dan, uh, dan wat we eerst hadden. Hadden. En ik denk dat, dat, dat jeugd is jeugd. En die doen dingen die eigenlijk niet mogen en die ontdekken daardoor waar de grenzen liggen. Het probleem is alleen dat we nu een, een, een bewegingsveld hebben, dat zijn die sociale media, waarin wij als ouders eigenlijk niet meer... Present zijn. We zijn er gewoon niet. Dus jij stond er op de tennisbaan. Ja, okay, maar hè, ik was er om... natuurlijk feitelijk ook niet. En wat ja. ik ermee bedoel te zeggen is natuurlijk niet vergelijkbaar met Project X. Maar het gaat er wel om dat je als ouder zorgt dat je present blijft. Dat gaat dus zo moeilijk. Dat dus je is het probleem. Even naar komend weekend ja. zijn diverse plekken Project x ja. uh, feesten ja. Ja. aangemeld. Jij ja. zou je kind nog steeds niet verbieden om erheen te gaan? Nee, ik zou absoluut niet verbieden. Nee, ik zou uh, met mijn kind echt praten. erover. Ik zou echt zeggen: joh, je blijft lekker thuis, of je gaat ergens anders ja, heen. Ja, nou ja, dat, dat kan ook een manier van opvoeden zijn, maar ik kies een ander. Andere stijl. Je zou gaan praten uh, als jouw zoon zegt of je dochter: ja, Ik ga toch. Dan, zeg ja, je van, dan oh, zou okay. ik zeggen: Ik zou wel willen, willen weten van mijn kind waar zijn grenzen liggen. Van oké, okay, wat doe je nog wel, wat doe je niet. En nou, dan ik, ik ga wel, wel met fietsen hebben. gooien, maar niet met stenen. Ja, dan mag hij niet van mij. Dan zeg Dat ik uit, ook: van, dan ga je niet. Maar waarom is het zo fout om te zeggen: Je gaat niet? Nee, Doe... er is helemaal niets fout. Ja, ik zeg ook van, leeftijd. dat is een manier van opvoeden. Maar er zijn ook andere manieren. Dus je hoeft niet altijd te verbieden. Dat is niet altijd de oplossing, hoor. En nee, op het moment misschien even wel. Nou, nee, ja, dat ligt ook aan de leeftijd van je kind. Dus ik vind dat heel erg, uh, Ja, dat, dat past bij je als ouder of niet, vind ja. ik. Ja. Dus daar wil ik eigenlijk, ik wil niet op de stoel van de ouder gaan zitten. Nee, maar als jij maar... het vermoeden hebt dat jouw zoon of dochter daar gaat rellen... dan zou je het wel doen. Ja, dan zou ik het zeker doen. Dan zou ik absoluut ingrijpen als ouder. Zeker weten. En ik denk, het heeft ook iets met, uh, met, met ethiek te maken. Wij moeten als ouders wel onze eigen ethiek ook overbrengen op onze kinderen. En misschien ja. moeten we daar iets eerder mee beginnen. Omdat ze al zo vroeg zonder ons toezicht in die sociale media actief zijn. Ja, en dat is toch de kern waar jij ja, steeds absoluut. naar terug gaat. Daar ja, Absoluut. Het. Ja, absoluut. Ja, maar daar valt het toezicht weg. En daar. Ja, daar is het zo moeilijk om op te voeden. Dus ook als ouders actief zijn op de sociale media... of in ieder geval weten wat er gebeurt? Uh, in ieder geval weten wat er gebeurt en ook met je kinderen daarover praten. Dat, dat blijft gewoon het belangrijkste. Ja, ontstot... Maar helemaal transparant zal het niet worden, denk ja, ik. Ja, nog over die sociale media, dat heb ik ook vaak in mijn klas. Ik heb ook een mental klas. En soms zijn er ruzies onderling, soms in de klas... maar ja. soms ook gewoon op Twitter of in een vergadering op de Ping. <lacht> en dan probeer ik erachteraf achter te komen waar het nou precies over ja. ging. En dat is heel ontzettend moeilijk. Ja. Ja. Zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie praten we met, uh, verder met Johan Gozes, cabaretier. Die inspiratie voor zijn show opdeed als docent aan een ROC. En met Jamal Farissi, die namens een aantal Marokkaanse antidrugsorganisaties het wil doorbreken. op de rol die drugs in veel Marokkaanse families speelt. Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Job Boot. Radio 1. Het NOS-journaal. De leider Samson vindt het logisch dat de informateurs kennis gaan maken met de koningin. De twee gaan morgen bij de koningin op bezoek op verzoek van kamervoorzitter van Miltenburg. Een deel van de kamer is daar verbaasd over nu de koningin niet meer het voortouw heeft in de formatie. Samson noemde het bezoek een kwestie van beleefdheid. Hij benadrukte dat Beatrix aan het eind van de formatie een kabinet zal beëdigen en dat in de tussentijd de kamer aanzet is. Michelle Martin, de ex-vrouw van kindermoordenaar Marc Dutroux, wil de vader van één van de vermoorde meisjes spreken. Via een brief heeft ze Dennis Lejeune uitgenodigd voor een gesprek. Melden Belgische media. Lejeune is de vader van Julie, een achtjarig meisje... dat omkwam in de kelder van Dutroux. Pensioenfondsen hoeven volgend jaar minder tekorten op de uitkeringen... dan eerder voorzien. De meerderheid in de Tweede Kamer steunt de maatregelen van het kabinet... waardoor pensioenfondsen de rekenrente verhogen... en over een grotere buffer beschikken... D66 en GroenLinks zijn tegen, omdat jongere generaties hiervan van de dupe zijn. En bij de rellen in Haren zijn in totaal 15 politiemensen gewond geraakt. Het zijn vooral verwondingen als kneuzingen en blauwe plekken, zegt de politie. Ook kreeg een agent glas in zijn oog. Een andere agent brak bij de rellen zijn middenvoetsbeen. De politie heeft opnieuw drie aanhoudingen verricht. Het zijn twee jongens van 18 en een van 16 jaar. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, hartelijk welkom bij deze dag. Hier aan tafel zitten. Miro van Vroonhoven. Zij is directeur bij de NS Noord Vandaag of zij topvrouw van het jaar wordt. Johan Goosens is hier, hij is cabaretier. En zijn inspiratie doet hij vooral op als docent aan een ROC. Jamal Farissi, die namens een aantal Marokkaanse antidrugsorganisaties... het taboe wil doorbreken op de rol die drugs in veel Marokkaanse families speelt. En met gezinscoach Lisbeth Hop spraken wij over de vraag... wat je als ouders moet doen om te voorkomen dat je kind een railschopper wordt. U kunt reageren via Twitter, gebruikt u dan de hashtag DDD. Of ga naar onze website... Dit is de dag, punt nu. Jamal Farissi, u bent voorzitter van een aantal Marokkaanse organisaties. Niet van een aantal antidrugsorganisaties, dat zetten we even recht. Ja, dat um, wil ik even net corrigeren. Ja, oké, okay, nou, bij deze. Uh, ja. In Rotterdam-Delshaven wordt binnenkort uh, begonnen met een actie... met posters tegen drugs en criminaliteit. Dat is niet nieuw, maar dat is speciaal gericht op... Uh, Rotterdammers van Marokkaanse afkomst. Het is een teerpunt. Op, op, ze, zoeken, ze, zoeken, ze zoeken mensen op straat om aan te halen. Die weet, dat weet ja. niet. Overlast door jonge Marokkanen. O, o, o, het bizarre is, niemand is het erover. Maar dit hardop zeggen is uit en boze. Ja, dat deed je niet. Je kunt last krijgen van plaatsen van de beschaamde. Niet politiek correct. Dat is heel erg stigmatiserend. O, o, ja, Jamal Farissi. Eh, drugshandel, Delfshaven. Hebben we het over Rotterdam-Delfshaven? Hoeveel Marokkaanse jongeren zitten in die buurt in de drugs? Uh, als het goed is. Uh, zijn de cijfers naar voren gekomen uh, dat er 299 uh, personen verdacht zijn. Ja. Uh, waarvan 40 personen in de shortlist zitten. Uh, dat wil zeggen dat ze dus eigenlijk heel moeilijk uh, af te komen zijn. Uh, er zijn uh, uh, andere cijfers geven aan dat ze dus ook uh, vanuit de gemeente en vanuit de politie... Uh, de mogelijkheid is om daar een gesprek mee te voeren. Uh, vanuit die gesprekken die gevoerd zijn, zijn er volgens mij 16 die eigenlijk naar een baan zijn geleid. Uh, in de gesprekken zijn uh, een aantal organisaties daarbij betrokken. Ja, even, nee. naar, even naar, want het gaat om jongens die zijn dan betrokken bij die drugs... maar ja. de families, die, die merken daar dus ook wat van. Hoe, hoe kan je nou als Marokkaanse familie merken... dat jouw kind betrokken is bij drugshandel? En hoe profiteer je daar dan van? Geef u daar eens een voorbeeld van. Uh, dat is afhankelijk van het reageren van de familie zelf. Maar wat kan er uh, bijvoorbeeld gebeuren? Hoe kan ik het zien als Marokkaanse vader of moeder? Nou, je kan zien uh, naar uh, het, het, het aanschaffen van, uh, van, uh, ja, van uh, dure kleding. Nou ja. uh, misschien het aanschaffen van, van een dure auto. Ja. Uh, het steeds in contact blijven met het kind wat hij doet. Dus echt op de hoogte blijven van, ja, uh, is hij aan het werk is die op school. Ja, Maar je kan dus, dus zien, als, als ouder zie jij dan op een gegeven moment... nou, mijn zoon koopt allemaal hele dure kleren... terwijl hij helemaal geen geld heeft. Of ja. hij heeft heel veel geld, hij heeft een, opeens een dure auto. Ik las ook dat ouders zelf er dan ook wel eens van profiteren. Hoe dan? Op wat voor manier gaat dat dan? Uh, ja, het kan zijn ook dat er een ouder uh, is die dat toestaat. Uh, dat weet ik niet, ik, ik kan dat niet nagaan. Maar, u, maar u, kent als... die, u, u kent die jongeren, u weet wel hoe het werkt, toch? Nou ja, uh, kijk, als, als, als de ouder ook uh, in, uh, zeg maar niet, niet voldoende inkomen heeft... dan is het er ook mogelijk dat bijvoorbeeld het kind uh, zijn vader ook uh, ah, onderhoudt. Ja. Ja. Ook een nieuwe auto. Ja. Bijvoorbeeld. Uh, ja, zover ga ik niet, maar ja. uh, bijvoorbeeld. Ja. En herken je ook misschien uh, ja wat ik in het onderwijs vaak merk... of leerlingen in een klas die in de druk zitten. Dat blijkt dan soms heel laat pas, omdat ja. ze vaak met heel veel vrij fantasievolle verhalen komen. Heel veel smoezen waarom ze niet op school komen. Waarom ze er gisteren niet waren. En ja. iedere dag een ander verhaal. Hoe, hoe kun je daarmee omgaan? <lacht> <lacht> Meteen een Ja, ik kom mezelf. Het is een moeilijke zaak. Uh, kijk, waar het om gaat is, is, is, is dat je moet voorkomen... dat heel veel uh, kinderen elke, uh, uh, niet van de school afkomen. Uh, en Het straatbeeld uh, wat er nu aanwezig is... Uh, kan ook uh, de overige jongeren beïnvloeden. Hm. Uh, nou is het zo dat Abu Taleb, de burgemeester van Rotterdam... die heeft eigenlijk de knuppel in het hoek gegooid. Die heeft ja. gezegd, uh, het moet maar eens afgelopen zijn. Jullie Marokkaanse gemeenschap, jullie moeten er wat aan doen. En jullie moeten er wat ja. van zeggen tegen die jongen. Daar werd heel boos op gereageerd hè, toen hij dat zei. Ja, klopt. Kijk, de burgemeester die praat echt puur uit gevoelens. Hè? Uh -huh. uh, die, uh, die zit heel veel dingen. Hè? Die waarneemt ook heel veel zaken. Hè? Die gaat ook één uh, keer in het jaar die gaat ook naar Marokko. Dus die constateert ook bijvoorbeeld dat iemand met een hele dure auto uh, voorbij rijdt. Ja. Maar waarom, wer waarom werd de Marokkaanse gemeenschap zo boos op hem? Uh, ja, de Marokkaanse gemeenschap wordt boos op hem... omdat ook uh, met name de laatste tijd uh, worden Marokkanen... meer in de negatieve beeldvorming uh, gezet. Hm. En dat uh, werkt voor ons stigmatiserend. Ja, maar hij had wel gelijk, toch? Uh, ja, inderdaad. Het, het is, wij beseffen ook dat, hier gewoon, dat, het een aantal feit, dat het ook feiten zijn. Dat wij niet moeten wijzen naar, de, naar de, een anderse schot. Uh, niet richting de media, maar we moeten ook de vinger wijzen naar ons toe. Ook... Ja, maar is het ook niet een cultureel ding dat Marokkanen... Of, ja, ik vind het verschrikkelijk om te generaliseren. Maar ik merk het wel vaak als je komt met een beschuldiging... ten aanzien van een leerling, dat, ze dan zeggen, dat de ouders dan zeggen... ja, bewijs het eerst maar eens. Dat ze in principe nogal defensief reageren als er iets aan de hand is. Dat ze niet snel de hand in eigen boezem steken. Ja. ja, maar het is, kijk vanuit een veel, uh, veel ouders uh, zijn ook niet op de hoogte van de cijfers. Hè. Die, uh, nee, maar, die weten ook niet wat er aan de hand is. Hè. Wat, wat moet er veranderen dan in die gemeenschap? Want u zegt, wij willen dat ook echt als gemeenschap wel doen. Maar wat moet er dan veranderen? Wil het zover komen dat een ouder tegen een zoon zegt... jongen, waar haal je dat geld eigenlijk vandaan? Ja, Wat wij graag willen veranderen is uh, niet dat we in de toekomst gaan omkijken. Nee, maar hoe dan wel? Wat adviseert ja, u ouders dan? Nou, ik adviseer aan de ouders in ieder geval uh, niet uh, te kijken naar diegene. Eerst te eerst, eerst, eerst vragen van wat achter de schermen zit. Uh, en dat wij ook naar de reële uh, rolmodellen gaan kijken. Kijk, we hebben ook talenten. We hebben deskundigen. We hebben uh, goede uh, arbeidskwalificaties. We hebben een burgemeester in Rotterdam bijvoorbeeld. Uh -huh. uh, dat zijn de rolmodellen voor ons. Maar we moeten niet uh, gaan kijken naar iemand die een dure auto heeft. Nee, maar stel, van... nou, stel nou dat die, die vader die komt naar u toe of die moeder... en die zegt ja. tegen u Jamal... Ik ja. weet, mijn zoon die vreed iets uit en dat kan niet. Maar hoe ja. moet ik hem nou aanspreken? Wat zegt u dan tegen zo'n ouder? Uh, ja. Het is afhankelijk van hoe de relatie is opgebouwd met ouder. Kijk, uh, wij moeten de ouders uh, voorlichting geven... om in het vroeg stadium te beginnen. Hm. Kijk, als het te laat is, dan is het een hele moeilijke zaak. Dan moet je echt de hulpverlening inschakelen. Uh, maar als je in het vroeg stadium gaat beginnen... dan heb je al een, een goed contact met, met kinderen. En met name vanuit de groep 8... Dat, uh, die hebben een overgangsfase ja. naar de, de middelbare school. En die hebben ook een overgangsfase naar de puberteit En die maken heel veel mee. En die kan en, je aanspreken. Lisbeth Hop? Ja, moet, je, moet je die kinderen ook niet een alternatief doel geven in het leven? Dus dat het doel niet die grote auto moet zijn, maar juist iets anders. Dus dat je dat met ouders bespreekt. Zodat ouders die doelen in principe ook zeg maar, kunnen overbrengen aan die kinderen. Is dat, is dat misschien een idee? Ja, dat is ook een idee. Maar uh, vaak, uh, vaak vraag ik ook aan de ouder. Van, weet je wat je kind wil worden? Kijk, ja, de ouder heeft een bepaald doel ja. uh, dat hij toch uh, een, een richting gaat kiezen, uh, zo hoog mogelijk. Uh, liefst uh, dokter worden of misschien advocaat. Ik zie hier mevrouw van de NS die de vinger nee. opsteekt. Ja, je... ja, wat mij heel erg opvalt uh, in de Marokkaanse uh, gemeenschap is dat de meisjes over het algemeen uh, heel ambitieus zijn. Hè? Uh, en graag uh, hoger opgeleid wilde raken. En uh, ja. daar ook uh, nou, enorm uh, hun best voor doen. Ja. En dat, uh, toen ik pas een Marokkaanse sprak... die zei, een van de moeilijke dingen voor mijn broertjes... is dat ze geen rolmodellen hebben. Dus de rolmodellen die ze hebben... zijn degene met de grote auto's en de dure kleren. Ja. Maar uh, de succesvolle... Uh, Marokkaanse mannen, om het maar eens zo te zeggen, en jongeren, die zien ze niet in de straat. Hm. Dus ik denk dat er ja. een enorme grote taak ligt, als je het hebt over ja. diversiteit en over rolmodellen, ja. voor Marokkaanse jongeren, ja. uh, voetballers, sporters, maar ook ja. degenen die arts zijn geworden en zo, om zich ja. daarvoor in te zetten. Nou ja, ja, meneer ja. Valesi, u bent misschien zelf ook wel zo'n rolmodel, toch? Nou ja, ik, ik heb liever als burgemeester als rolmodel oh ja, dan ja, daar meer naar te kijken. Hm. Ja, Nee, ik zie mezelf niet als rolmodel, maar ik zie jezelf wel als inspirator van, van heel veel groepen om die mee te sleuren. Uh, om om tegen uh, een andere kant op te kijken, dan uh, liever op de hoek uh, diegene die een dure auto heeft. Ja. Wat gaat u nu concreet doen in die Marokkaanse gemeenschap? Uh, wat, wij, uh, wat wij gedaan hebben uh, en wat wij nog gaan doen, is uh, de handen ineens slaan, uh, ook de uh, taboe doorbreken om te zeggen uh, vanuit de Marokkaanse gemeenschap uh, nee tegen drugs nee tegen criminaliteit, en alle vormen van uh, wat uh, verboden is. Hm. En daar hebben we heel veel argumenten voor. Uh, dus het is, het, is, het is eigenlijk meer je verstand gebruiken. Ja, maar zijn, zijn ja. mensen daar vatbaar voor? Zeggen ze tegen u, ja Jamal, vinden we een goed idee, gaan we doen? Ja, ja, ja, ja. ja. Maar we zelf ja. nog niet opgekomen, geen drugs gebruiken. Uh, sorry, herhaal dat? Nou ja, het, het lijkt me toch hand liggend wat u zegt. Ik denk dat je ze daarmee niet pakt. Nee, maar het is toch je verstand gebruiken. Kijk, in, in, in de gemeenschap, kijk, vanuit de Marokkaanse gemeenschap, is het sowieso dat je vanuit het oogpunt uh, de islam kijkt. En uh, uh, dan moet je niet geen heilig doen je moet uh, niet zich associëren met ik ben uh, de moslim. En daarnaast, moet je ook, daarnaast doe je ook uh, verkeerde dingen. Dus dat uh, criminele drugs gebruiken, drugs, uh, uh, drugshandel. Dus je kan hier niet denken dat je dus op dat moment euh, euh, de moskee gaat betreden... Ah, ja. en tegelijkertijd nee. andere activiteiten verricht. speelt de moskee ook een rol in deze, in deze verandering? Uh, in deze verandering zou een moskee een rol kunnen, uh, uh, uh, kunnen nemen... met name het, het, het, het, het, het, het, tijdens het gebed uh, meer uh, te focussen op, op de preken die, die gegeven wordt... Uh, de nadruk te leggen uh, wat, uh, wat de islam zegt over uh, criminaliteit en drugs. Mm -hmm. En ik denk dat dat een, een hele grote rol kan spelen. Met name dat je dus ook een, uh, de bezoekers uh, niet kan analyseren... of die wel in, uh, in drugs zit, ja of nee. nee. En uh, dat die zich ook aangesproken gaan voelen. En, en gebeurt dat? Uh, Doet de imam dat? Uh, dat gebeurt ook, maar dat wordt ook extra nog uh, verricht... Oké, okay. en vanaf wanneer, wanneer, wanneer, wanneer verwacht u resultaat van deze instelling? Nou, we, hebben, we hebben op dit moment hebben we een traject opgezet dat loopt vanaf, uh, tot, uh, als een soort pilotproject tot juni 2013. En ik moet, uh, ik moet zeggen dat wij begonnen zijn vanaf april om gesprekken te voeren om het programma te ontwikkelen. Dat er vanaf die tijd zelfs nog alle, uh, resultaten terug te vinden zijn met name uh, het bewust maken, dus het echt het bespreekbaar maken. Je ziet ook in verschillende gemeenschappen, in verschillende groepen dat het dat het erover gesproken wordt. En je merkt ook uh, dat in in in in in wijken uh, dat mensen niet meer omkijken. Maar dat mensen ook uh, daadwerkelijk erover praten. Hè? Die zeggen: van ja, bij mij op de hoek is dat ook. Oké, okay, dus het Ja, hele... ik, merk ook, ik merk ook dat er allerlei uh, vreemde zaken aan de hand zijn. Dus, uh, dus dat omkijken moet, uh, moet eigenlijk weggewerkt worden. Dit is de dag op Radio 1. Oh, you win, it's your show.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 I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where all did the people go We got heaps and heaps of what we saw. Jack Johnson, good people. Cabaretier en docent Johan Goosens Om te kijken hoe die twee elementen in jouw leven zich tot elkaar verhouden... gaan we even luisteren naar een stukje uit je laatste show. Ik had dan ook nooit gedacht dat als ik voor het eerst in mijn leven... een echt pistool zou zien, dat ik dan ja, de vrij tuttige zin zou zeggen... volgens mij moeten wij even naar de conciërge. <lacht> dat zei ik, echt waar. Of nou ja, ik zei het iets hoger. Volgens mij moeten wij even naar de conciërge. <lacht> Het slaat ook helemaal nergens op, want die conciërge op onze school zegt zo'n man... Ja, die gaat al hyperventileren als het rooster verandert. Goed, nou, um, doen we weer even terug in je tas. Zet je tas op de grond, richt hem even de andere kant op, dan gaan we verder... Dan gaan we verder met het kolfschip. Ja, gaat het zo? Ja, dit is wel echt zo gebeurd, ja. Ja, ja dan hoef je inderdaad niks te doen. Dan vertel je gewoon s'avonds in het theater nee. wat je overdag op school ja, hebt meegemaakt. en verder niet te vaak uur zeggen en dan komt het wel goed. <laughs> ja. Maar uh, komt de conciërge nog weer naar jouw show, denk je? Uh, ja, dat, uh, dat, ja, die is nog niet geweest, nee. nee. Maar, maar wel nee. mijn collega's en zo, die moeten er erg om lachen. Het is uh, een beetje dubbel. Ik doe nu interviews en zo... En dan merk ik wel eens dat ik met een soort dubbel gevoel zit... van ik heb het wel over mijn leerlingen waar ik ook echt les aan geef. In het theater heb ik daar minder last van. Ik verander wel alle namen en zo en uh, soms, ja, soms ook niet helemaal, dus, en dan noem je een naam en even later noem je een andere naam dan zeg je, ja, oh ja ik weet niet meer welke de echte is. <lacht> ja dat is een keer gebeurd, ja. dat ik per ongeluk toch de echte naam zeg, daar schrik ik dan zelf enorm van. maar uh, nee Kijk in het theater is eigenlijk zo'n aparte wereld, die, die, uh, zo'n gescheiden wereld van de wereld aan wie ik lesgeef. Die leerlingen die komen eigenlijk niet in een theater. En, uh, dus Hoop je, de, je dat ook dat ze niet komen? Of, uh? <lacht> nou, toevallig, vorige week toevallig, uh, zat ik in Nijmegen moest ik optreden en dan zaten er een hele groep van, ik dacht, oh dat is ook van een ROC, maar dat waren ex gedetineerden. Dus, <lacht> Daar vroeg dat ik naar. Cool. En dat was heel leuk, want soms zit je gewoon van een hele blanke zaal... en die mensen denken, ja, die Johan, die verzit het allemaal, omdat het soms zo absurd is. En dan geloven mensen het niet allemaal, maar door die ex-gedetineerden... Ex die, die beaamden het allemaal, die zei ja, inderdaad, en dit en dat. Dus toen dacht ik, nou, dan zag, dan zag je gewoon twee werelden bij elkaar komen. Ja. Ja. Um, want jij was eerst cabaretier en toen docent, en die, ja. vol die volgorde. Ja. Waar waarom ben je als uh, um, cabaretier voor de klas gaan staan? Nou, ik moest sowieso iets, iets erbij gaan doen, vanwege de crisis en ook in het theaterland. En toen dacht ik, uh, lesgeven, dat leek me altijd heel leuk. En ik was ook een beetje ontevreden met mijn vorige show. Die was, ging heel erg over de multiculturele samenleving en dit en dat. En He dat was boog. een beetje, ja, <laughs> een beetje afgezaagd ook eigenlijk. En het was ook een beetje hoofdelijk, weet je, te veel over nagedacht en zo. En toen dacht ik, ja, het is toch eigenlijk wel, ik zou dat dan toch ook wel mee willen maken. En toen ben ik gaan solliciteren bij een ROC. En, en? Uh, nou, toen kon ik dus meteen beginnen. Ik was echt heel heb bizar. Je, heb je een leeropleiding gedaan? Nee, toen ik ging solliciteren, ik had helemaal niks. Ik had geen diploma, ik had geen ervaring. En toen zei die man, nou, je kan morgen beginnen op 13 klassen. Ook dat is echt gebeurd? Dat is echt gebeurd, ja. En, ja. Wat, en wat ben je wel gaan geven voor vak? Nederlands, ja. Nederlands? Nee, dat ja, kijk, oh, okay. dan moet ik dan even wel zeggen voor de volledigheid. Ik heb wel Nederlands gestudeerd. Maar ik heb oh, geen... Ja, oké. Okay, oh, okay, nee, okay. okay. Dus ik weet wat een bijvoeglijk bev voornaamwoord is. Maar sorry, bijvoeglijk naamwoord. Nou, <laughs> maar, uh, ja. Oh O, jee. Arme ja. leerlingen. Ja. Ja, en ik hoop nou ook dat je directeur niet naar dit programma laat zitten. Jij ja, moet die wereld wel een beetje uit elkaar houden, dat gaat helemaal mis. Ja. Nee, ik probeer ze naar elkaar te laten mengen. Nou, die, die worden door die leerlingen eigenlijk uit, uit elkaar gehouden. Want ze zeggen wel Oh ja, ik heb een filmpje van u gezien en zo. Maar meestal blijft het daarbij. Kijk, je staat, kijk, ik zit nu een paar minuten in het programma. Maar ik sta er toch een hele dag voor die klas. En die willen ook gewoon goed les hebben. Als ik een hele leuke cabaretier ben die drie grappen maakt en daarna anderhalf uur niks doet. Ik probeer ook echt wel goed les te geven. En lukt en dat geluk. op een ROC? Ja, nou daar gaat het eigenlijk over. Wat zit er allemaal in de weg om goed les te kunnen geven? En daar zit voornamelijk, uh, ja, mijn onervarenheid ik, ik doe soms maar wat, Het maar... het jaar is het nu dat je het doet? Nee, ik doe nu anderhalf jaar, dus ik begin nu een beetje in de vingers te krijgen. Maar ik heb de raarste dingen gedaan, gewoon... Uh, ja, toen had, nog, toen had ik nog geen boeken en zo de eerste keer dat ik de les ging geven. Toen nam ik maar gewoon... Ja, dan hebben we gewoon op het station drie blikjes Red Bull gehaald. En toen zei ik, jongens, gaan we gaan een quiz doen wie het wint, krijgt een blikje. Nou, toen <lacht> was het helemaal niet te, te houden natuurlijk. Maar het gaat echt vooral ook om de... Waar je vooral mee te maken hebt zijn alle problemen waar iedereen mee speelt. Dus heel veel, ja, criminaliteit of een strafblad. Weet je, de helft heeft een taakstraf. Echt wel, ja. De rest in enkelband zeg ik dan wel eens voor de geheim. Maar het is uh, uh, ja, veel, echt veel probleem. Ook schulden en, en uh, uh, uh, ja, de zwangerschappen. Dat soort dingen. Dat, het, dat was voor mij eigenlijk de grote schok. Dat het zo'n andere wereld is. En dat ook die wereld dat ik die eigenlijk niet kende. Dat je denkt, ik ben niet echt uh, elitair. Hoewel ik inmiddels wel weet, als je het... Dat woord kent dat je het bent. Weet je, ik, uh, hm. ik kom niet uit iets bijzonders, maar mijn moeder heeft wel mijn naam op geboortekaartjes laten zetten en niet uh, diagonaal in haar nek. D dus dat is eigenlijk het verschil <lacht> uh, met mijn leerlingen. En uh, ja, op een uh, ja, kijk, ik heb wel een vader gehad die altijd naar zijn werk ging, iedere ochtend. En dat heeft niet iedereen gehad. Niet iedereen heeft dat soort dingen gezien. Wist je echt niet van het bestaan van die wereld? Was echt nou, wel... dat die zo groot is. Kijk, uh, en ook net toen ik zei: ik zei het een beetje hard, die zijn wel dom, die leerlingen. En dat zeg ik eigenlijk heel hard, omdat mensen doen vaak alsof het verkapte gymnasiasten zijn. die toevallig uit een heel moeilijke achtergrond komen. Ik zeg wel, het heeft enorm met elkaar te maken. maar er zit ook echt een niveauverschil. IQ-verschillen. Absoluut, ja, absoluut. Ik geef met name dus ook, heb ik niet over het hele ROC-onderwijs. er zijn verschillende niveaus in, maar ik geef ook een hele lage niveausles. En dan heb je ook mensen met een IQ van 80 en zo. En die, die, dan moet je voorstellen dat ze, ze weten niet welke vak ze hebben. Ze weten niet welke dag het is. Ze weten al drie jaar niet dat het iedere dag om half tien pauze is. Dat is eigenlijk het niveau. Dus daarom zeg ik, ik weet niet of ze het halen naar Harden. <laughs> <laughs> maar bij ons ja, is dat een les ja, ja. om te kijken hoe moet je naar school komen met ja, openbaar vervoer ja. zijn we anderhalf uur mee bezig maar je hè? zei je net van uh, ze, ze, de dingen die gebeuren in die klas kan ik rechtstreeks op het toneel ja. stigmatiseer je ze daar ook niet mee nou ik hoop uh, dat als je naar mijn hele show komt kijken dat dat niet zo is ik ja een beetje maar ik denk uh, zolang je weet als publiek dat mijn hart er ook ligt dat ik ze wel dik zou ik maar zeggen dat ik ze tof dat vind je ze dat je ze dik, dat, dik. dat je ze tof vindt ja, oh, dat ik, dat ik daar niet uh, als vlieg op de wand alleen op rondlopen, kijk en denk: hoe ga ik dit uitbuiten? Uh, uh, stigmatiseren, ja, misschien wel, maar het laat wel dingen zien die, uh, die er echt zijn. Dus ik, ja, ja. Want, maar wil je er ook iets mee? Moeten wij er iets mee als we bij jou geweest zijn? Nou, dat, is, nee, dat daar ben ik nog niet uit. Het uh, programma is nu in wording. Ik ben het aan, het aan het maken. Dus soms verandert de toon een beetje maar als ik ontevreden ben. Maar ik wil eerst even laten zien dat die wereld er is. En dat, ik vond het zo shocking dat ik niet wist dat die wereld er was. En uh, dat heel veel mensen dat niet weten. Zeker het blanke, witte, opgeleide theaterpubliek. Mm, precies. En wat voor mij ook nog wel meespeelt over dat vorige programma... zei ik net, van was het wat hoofdelijk en zo. En je gaat heel erg nadenken over alles wat je in de krant leest. Dat je er ook een beetje bang voor wordt. Een beetje paranoïde. Gaat generaliseren. Sinds ik voor de klas sta, is dat bij mij in ieder geval helemaal weg. Ik heb gewoon... Kijk, zo'n meisje met een pistool. Die zit dan in een pistool met een pistool. Het was pistool. ook nog een meisje? Ja, het was oh. een meisje. Ja. Oh, okay. Een moslima. En uh, nou, zo oh, heb je nog wel wat kant en dan Maar hij maar, was van de broer, hoor. Ja, het was van <laughs> ja. haar broer. Die had ze onder het oh. bed gevonden van haar broer. Maar daar ga ik in details. Maar dus, dat meisje ken ik gewoon, weet je. Die heb ik gewoon in de klas zitten. En er, daar lach ik altijd mee als ze dan... Uh, ja, die is gewoon heel geestig. Die, die wil altijd de deo spuiten. Want die heeft dat snik snikheet met al die doeken en zo. Dus het is, ja, weet je, dat heeft gewoon een gezicht. Elk verhaal, bijna alle maatschappelijke problemen zitten bij mij ja. in de klas eigenlijk. Ja. Kom je aan Nederlands toe? Als je anderhalf uur beter bent om de weg uit te leggen, dan kom je niet ja. aan Nederlands toe. Ja, wel Nederland. Ja, op een ja, heel bazaal niveau. Niet op het niveau wat je eigenlijk uiteindelijk moet halen. Hoor. Met niveau 2 leerlingen heb ik het dan over. Die moeten een bepaald niveau halen. Dat is sinds kort ingesteld. Ze willen het allemaal weer opschroeven. Het is een niveau waarvan ik denk dat het nooit haalbaar is bij die mensen. Over twee jaar is dat allemaal verplicht. En anders krijg je diploma niet. Ik, ik verwacht er nog een enorm slagveld. Omdat ze ook soms de capaciteit niet hebben om het kofschip of zo... Omdat echt Te kunnen. Nee, heel veel mensen gaan dat diploma niet halen als die normen worden ja, aangepast. Ja, als die norm niet worden aangepast. Ja. ja, en verder probeer ik gewoon een beetje aan te sluiten op hun belevingswereld. Weet ja. je van, uh, want je krijgt dat is ook raar, die, die methodes die zijn ook vaak heel elitair. Van, schrijf een klachtenbrief: je bent op vakantie geweest, je had op een blinde muur. Maar heel veel mensen die zijn nooit op vakantie geweest, of gewoon acht of weken hadden, bij, geen blinde muur. Precies, dat of, kan ook. Of acht weken in Marokko bij de oma. En dan zeg ik, nou, je schrijf zelf een klachtenbrief, uh, waar ben je boos over? En dan komen ze met van alles van, uh, ja, ik ben ontslagen bij de McDonald's, uh, omdat ik ik geld had gejat, maar dat is helemaal nooit bewezen. Nou, schrijf daar maar een mooie klachtenbrief over. Ja. En blijf je het doen of zeg je het is ook wel iets tijdelijks om nee. inspiratie op te doen? Nee, ik blijf het doen, ja. ja. Je gaat niet over een tijdje journalist worden en dan alle journalisten op de hak nemen. Of uh, nog weer wat nee, bij de NS dingetje, en dan, nee, dan nee, alle ik denk ik heb nagedacht. ik denk eigenlijk dat je wel, dat je, dat je, om dat zoiets te doen... Je hebt zo'n Duitser, die heeft dat altijd gedaan, weet je, die gaat dan weer in de haven. Ja, ja. ja precies, ja. Maar je moet toch ook uh, om een, een, een niet-commerciële redenen doen. Je moet het ook voor jezelf doen, denk ik. Anders dan werkt het niet. Maar je zei net, ik hou van de jongeren eigenlijk. Ja, ja. Dat had er een ander woord voor. Ja. Wat, wat, wat maakt dat, je, dat, dat ze in je hart zitten? Nou, met name die lage niveaus, die kun je ontzettend mee lachen. Dus dat is. Ja, de, de raarste <lacht> dingen dat je, dat je. Je hebt een tentamen en iemand raakt met zijn jas in zijn in zijn, ritsla, in zijn, in zijn gulp uh, verstrikt. Dat je denkt, ja hoe? Hoe kun je het voor elkaar krijgen? Of het is, dan heb je eindelijk zo'n klasdeel gekregen... en dat er niemand meer over tafels heen loopt. Dus het is eindelijk stil en zegt zo'n meisje, ik moet poepen. Dat je denkt, ja, Suma, je moet allemaal poepen, maar nu even niet. Goed. Als we weer kunnen praten. Ja. kan ik jullie even vertellen dat uh, Anthony Fountain is binnengekomen. Anthony uh, van Stop de Treffing. Jij gaat zo meteen een appeltje schillen. Uh, waar maak je je boos over? Nou, ik las van de week een, uh, een ingezonden brief in het Reformatorisch Dagblad. Nou lees ik dat niet heel vaak, maar het was een onderwerp dat naar mijn hart ging. En meestal uh, doe ik mijn appeltjes met mensen die namens organisaties schrijven. Uh, dit ging over ontwikkelingssamenwerking en korte daarop. Uh, in Nederland is een brede discussie ook met normale mensen... die vinden dat we daar maar op moeten kunnen korten. Dus vandaag ga ik met een, uh, een gepensioneerde meneer Wim van Schuik... in gesprek over of we wel of niet moeten korten op ontwikkelingssamenwerking. Jij ja, richt je zelfs nu al op ingezonde brieven? Nou ja, zeker. Ja, ja. Af en toe. Er is ja. ook de discussie over of er misschien toch weer een minister moet komen he, van ontwikkelingssamenwerking nu in de kabinetsformatie. Ik neem aan dat jij vindt van wel. Nou ja, wat ik dus zo interessant vind is dat ze dus nu aan het dubben zijn of het een minister van Handel of een minister van Ontwikkelingssamenwerking is. Ja, interessant moet zijn. hè? En wat ik eigenlijk zou zeggen is: doe het nou samen. En ik denk dat we het daar ook zo over gaan hebben. Maar het ene moet het andere hebben en vice versa. En een in, in, integraal beleid daarbinnen lijkt mij een uitstekende volgende stap. Goed, nou, dat zo meteen na drie. We nemen afscheid van Johan Goossus. Hartelijk, hartelijk dank voor je komst. We hebben Geen ons buiten vermaakt. En uh, <laughs> ook nemen we afscheid, afscheid van Jamal Farisi vanuit Rotterdam. Sprak hij mee over een poging om de, Rotterdamse, of de Marokkaanse gemeenschap... bewust te maken van wat er allemaal gebeurt op het gebied van drugs. Wij zijn terug zo meteen na het nieuws van drie. Tot zo.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 Zaterdagavond om 7 uur, de Eredivisie, heerenveen nat. Voor Nachtbal komt voor, is dat gelijk maken? Utrecht Vitesse. Voor en een doelpunt bij de tweede paal. heracles Ado. De en die penalty die wordt gestopt in eerste instantie. Feyenoord-NEC. En de rebound wordt dan tegen de lat gekopt. En om kwart voor negen, Ajax-Twente. Daar ja, van de heel dit is is Van de wiel die de bal op de lat komt. En de rebound stuint dan nog een keer op de lat. NOS langs de lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.